Ik games met mijn kameraden niet zo goed als schakelen. Jullie horen ons niet kraken, we spelen om te winnen. op het spel schieten we geen looser We proberen geen losers te zijn. Acties zie aan een reactie. Meneer, we gaan het tappen, terwijl de anderen zijn aan het kakken. We blijven niet wachten, we gaan gewoon verder. We zijn de echte heren als ambtenaren en zo komen wij met de jaren heen. Zoals wij zijn er soms geen. Wij zijn die top vanuit ook niet altijd geslagen. We dalen jullie niet uit, we doen af en toe juist, ja. soms vlakken we fouten. Met de uitsen strooien we geen zout, onze achtergesloten deuren zijn van hout. We staan tegen de kaal. We gamen, rappen en dj-mixen, we genieten en plezieren, we gaan nergens achter de gestoten deuren. We gamen, rappen en dj-mixen, we genieten en plezieren, we gaan nergens achter de gestoten deuren. We gamen, rappen en DJ mixen. We genieten in het plezier en we gaan nergens achter de gestoten deuren. Ik zet de radio aan, hip-hop zo van de donkere kant. wij zijn niet op jacht, wij zijn schatjes van de ouders. Soms doen we een oze, alles maar voor de fun. Net zoals wij in de jungle met shotguns. Je hoort ons niet schieten, we laten de radio gewoon afspelen. Welke muziekstijl kan ons niet schelen, bij rapteksten zijn we aan het delen en verdelen, afmaken tot het goede einde, in elke film is het soms een goede einde, mooi en medogeloos, we zijn niet hopeloos. we blonden voor de rapmuziek, die slechte dingen gebeuren aan de buitenkant, je komt in alle kanten tegen, die zorgen alleen maar miserie. We gamen, rappen en dj-mixen, we genieten en plezieren, we gaan nergens achter de gesloten deuren.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 We drinken soms een Porto di Sarono, wij in Mexico spelen met een bagno, in Marokko een piccolo, in Italiaans noemen ze maar een rosso, dan eten we samen een taco. Soms spelen we een macho op binnen de en die willen harde klappen en meppen, net als Playstation van Tekken Games, een leuke spel maar even om te overleven. We geven ons niet over, we spelen maar om te winnen, dat is hoe wij beginnen met onze zinnen van rapteksten, de einde is een goede afloop, schoonheid zit bij ons van binnen. We laten ons niet misleiden, we zijn goede leiders van ons eigen en zo komen wij tot een goede einde. We gamen, rappen en dj mixen, we genieten en plezieren, we gaan nergens achter de gestoten deuren. We gamen, rappen en dj mixen, we genieten en plezieren, we gaan nergens achter de gesloten deuren. We gamen, rappen en DJ mixen. We genieten in plezier en plezieren. We gaan nergens achter de gesloten deuren.